Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Nederlanders zijn te zwaar. Nu heeft ongeveer de helft last van overgewicht. Maar in 2050 is die groep volgens het RIVM nog groter. Zij denken dat 64 dan te dik zal zijn. Vooral bij jongeren wordt overgewicht een groter probleem... Kinderartsen trokken daarom een tijdje geleden ook al aan de bel. Zij zeiden toen dat de politiek in actie moet komen. Doe iets aan die influencers die die kinderen proberen te verleiden... om ongezond te eten. Zorg ervoor dat er minder snackbaas rondom de scholen komen. Zorg ervoor dat er gezond eten is op school. En um, zorg ervoor, heel belangrijk, dat gezond eten betaalbaar is... voor mensen die niet zo veel geld hebben. Het RIVM waarschuwt dat het lastig is om van je extra kilo's af te komen. Overgewicht kan voor gezondheidsproblemen... Zorgen, zoals diabetes type 2. In Litouwen is een vrachtvliegtuig neergestort op een appartementencomplex van twee verdiepingen. Er is zeker één dode gevallen, een inzittende van het toestel. Drie mensen raakten gewond. De crash was vlakbij het vliegveld waar het toestel eigenlijk had moeten landen. Het crisisteam van de regering in Litouwen denkt dat de crash een ongeluk was... ...en niet bijvoorbeeld terrorisme. Een minderjarig meisje uit België is opgepakt vanwege een dreigbericht over scholen in Breda... In dat bericht stond dat er vandaag geschoten zou gaan worden op meerdere middelbare scholen in die stad en dat er doden zouden gaan vallen. De politie denkt niet dat het opgepakte meisje van plan was om echt te gaan schieten. En elke week moeten er 50 rij-examens worden afgebroken omdat de leerling een gevaar is op de weg. Volgens de minister ligt dat aan bepaalde rijscholen die hun zaakjes niet op orde hebben en kandidaten veel te snel examen laten doen. De rijschoolbranche herkent dat. Helaas zijn er ook mensen in onze branche die van een examen een verdienmodel gemaakt hebben. Dus die zeggen van nou, lessen vinden we niet zo belangrijk, examen doen, verdienen we uiteindelijk ook geld aan. En je laat de leerlingen gewoon op een veel te vroeg moment op examen gaan. Dat is eigenlijk hetgene wat achtersteekt. Om dat aan te pakken, moeten leerlingen die zakken vanwege gevaarlijk gedrag. sinds kort langer wachten tot ze opnieuw examen mogen doen. En het weer nog, een grijze dag met veel regen. Eind van de dag zijn er pas weer wat opklaringen... maar ook dan is er nog kans op een losse bui. Het is wel zacht, 9 tot max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een kwartier vertraging op de A5... van Amsterdam naar Hoofddorp, bij het knopende De Hoek. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.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 Het muziekje waarschijnlijk ook weer uitgezocht door Moja Kopp, klopt dat? Ja, klopt. Het is uh, Carol Emerald en uh, A Night Like This. Ja, je hoort die zoveel meer van de, vind ik, de nee, laatste tijd. Maar vind ik maar goed. Ook, vind het jammer, want ik vind het een hele uh, leuke... Ja, helemaal leuk. Goedemorgen antwoord. zijn we weer bij elkaar op 23 november. De techniek en de muziek Moja Kopp. Redactie Gerloogman. mijn naam is Ben Zonneveld. Wat gaan we allemaal doen? En waar gaan we naar luisteren? We gaan straks luisteren naar een uh, opname die gemaakt is...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 Dat hadden we niet, hè? want daar zat een 1 derde tweede regeling ja. aan. Dus we hadden vorig jaar 150.000 euro. Ja. En uh, dat is waarvoor we zeg maar, de activiteiten hebben kunnen organiseren. Want het andere deel van het budget is niet inzetbaar geweest. Ja. En, en nu wordt dat dan bijgesteld naar 150.000 euro. Is dat dan ook 1 derde, 2 derde? Want dan hou je niks over. Nee, nee dat is niet 1 uh, derde, 2 derde. Dus, dat dat is dat is dan precies, dus op zich is dat dan hetzelfde, zeg jij?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 Um, nou, wij hebben uh, wel degelijk recht, zeg maar. Of, wij hebben wel degelijk communicatie gevoerd. Uh, wij hebben ook elke 14 dagen de wethouder meegenomen in de stad waar wij stonden. Um, wat je merkt is dat um, dat breed uh, gedragen had moeten worden, waardoor er eerder dan pas uh, op het moment van uh, uh, uh, de, het evaluatie rapport van, Rap, uh, van respons.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 Um, dat soort vragen moeten eerst allerlei geduid worden. En, en, um, Ook dat soort afdrachten moeten eerst allemaal geduid worden. En wat moet dan het resultaat zijn? En daarover zijn we nu in gesprek met de, de gemeente Zandvoort. Wanneer, krijg je, wanneer is er meer duidelijkheid? Ja, dat durf ik uh, niet te zeggen. Want dat hangt er een beetje vanaf hoe snel de reactie komt van de gemeente Zandvoort. Op het moment wij hopen dat uh, na het college van volgende week dinsdag een richting krijgen, dan kunnen wij woensdag daar gelijk mee aan het zuiveren gaan... en vervolgens de woensdag erop het gesprek voeren met de wethouder. En ik hoop dat we dan een richting hebben. Ik ben ontzettend benieuwd. Sander ten Bos van Sandvoort Beyond, heel erg bedankt voor je toelichting... en hou me vooral ook even op de hoogte wat hier uitkomt. Dank je wel.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 Nou, dat denk ik niet. Nou ja, j, j, j, jij bent niet alleen vrijwilliger hier bij ZFM, maar ook bij uh, uh, Macrele en bij, uh, uh, nou ja, bij de Vrijwilligersavond. Ja. <laughs> uh, dat heb ik al eens eerder gezegd. Uh, ik, ik, ik doe dit omdat ik daarna de leuke gezichten zie. Ja.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 En wanneer was dat eigenlijk, die paradijsvogels? Was dat, uh, of hoe lang geleden is dat wel niet? Oh, is, uh, Ik ben er heel slecht in, okay. in, in jaartallen en zo. Uh, ik ik, ik dus... het dan over de jaren zeventig of de jaren zestig? Nee, meer, meer de jaren...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 En Hek was, een, was een, op het Remland, Remmandplein een tea room. een soort dames-tearoom. En daar, dat had een orkestje nog en een variétéprogramma. programma En hij was ook zo'n type. Zijn moeder was kostuumnaaister van de stad Schouwburg. Zijn vader was decorontwerper, ze was een Joodse familie. En hij zelf organiseerde orgieën.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 ...to the happy home with trees and flowers and chirping birds and weavers ...who sit and smile and twiddle their thumbs and toes... ...and they're coming to take me away, ...to the funny farm where life is beautiful all the time... ...and I'll be happy to see you... ...een prachtig stukje muziek van, nou ja, Carina wordt er een beetje nerveus van hoor ik. <laughs> um, we hebben het een en ander omgezwitst, want wij zaten eigenlijk te wachten op Yvonne de Vries van Juttershart...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 Ja, ik, ik heb er ook wel herinneringen herinnering aan. Ik ben ja? daar, we hebben namelijk ons huwelijksfeest daar in de kelder gedaan. Precies, van ja. Ja, want ze zeiden al, je moet ook even... De <laughs> Ben vragen. Uh, ja, ben ja, ja, ja. Nee, maar dat is een goede herinnering. En ik was ook bij de opening, Het ziet er fantastisch uit. Maar uh, je pikt hotelkeur eruit, omdat er zoveel over te vertellen is. Nou, ja, het kwam bij de opening, liep ik, uh, want je kreeg dan een rondleiding. Ja. Uh, in groepjes mocht je dan mee het nieuwe hotel, het nieuwe gerenoveerde hotel bekijken...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 Uh, gaat de podcast ook over het achterste gedeelte. Want dat heeft natuurlijk allerlei wisselingen uh, gedaan. Van café tot, uh, tot drugs. Nou, uh, drugs en harscafé. Er uh, heeft van alles in gezeten. Chinees restaurant. En nu, en nu ik heb die rondleiding ook mogen meemaken. Dat zijn prachtige appartementen daar beneden. Heel mooi, ja. In mijn jongere jaren kwam ik uh, zo nu en dan wel eens Weet je in een coffee <laughs> Met de trap naar beneden. En ja. dan kon je heerlijk poelen, vooral. Ja. He? Podcast ging een hele andere kant op. <laughs> maar, nou, uh, ik ben is, het hoort wel bij het hotel. Ja, het hoort. Precies. Ik ben daar uh, uh, nou, een jaar of 65 zes geleden ook uh, een paar keer binnen geweest. Toen zat daar een uh, TotoWeb, een, uh, een internetbedrijf. En die deden ook aan, uh, uh, noem je dat, ZZP, uh, kantoorruimtesverhuur. Hmm.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 Nou, het loopt storm. Ja, <laughs> ik krijg echt de boeg, de boeg, nu live ja. binnen uh, via de WhatsApp ja, live, uh, ja. van iemand. Uh, misschien weet je het niet, maar in mijn middelbare schooltijd... Uh, ben ik bij beste vrienden geweest met Leo Duivenvoeren. In 1976, 82. Zijn ouders runnen toen het hotel keuren. Nou, hartstikke leuk. Ik zal het niet helemaal voorlezen, het is een heel verhaal. Maar wel, wel weer iemand die uh, gaat maar, interviewen voor, voor de, de podcast. Maar ook de moeite doet om dus dit Zeker, te Zeker, ja. Ja, ja. Maar we krijgen ook complimenten van wat een goed idee...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 Het schiet zo bij mij te binnen, wat weet je van de Wadertoren? Ja. ja. Het oude raadhuis? Het, daarom, raadhuis. Er, er zijn een aantal oude gebouwen in, Zon, voor die wel. De Oude ja. Marierschool. Ja, ja. Hanni Schaftschool. Met de leien dakstenen die ik erover haalde. In ook plekken die jij eraf haalde? Oh. Ja, het was, uh, uh, ik zat op de Marierschool ernaast. <laughs> okay. En uh, het dak van Hanni Schaft had leistenen. En dan klopte we naar boven toe en dan pikte er een of twee, want dan kon je op krijten. Oh. Dus lekkage bij de Hanischaf? <laughs> ja, dat, <begon. laughs> ja, dat Hanischaf was uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld Johnny Niekraak kwam daarop. En uh, daarvoor was, een, uh, was het zwarte veld, het nog echt zwarte veld. Mm -hmm. En was, <laughs> vaak was het de ruzie tussen de Maria School en uh, Hanischaf. En Schoff, Dus daar ja. zijn wij elkaar al eens tegengekomen. Ja, ja. Kijk, zo heb waarschijnlijk elk gebouw, ja. uh, el elke vereniging van Antwerpen heeft zo'n historie. Ja.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 Mag ik dan ook verzoeken dat jullie tegen die tijd dat het af en toe nog een keer terugkomen? En dan hebben we het een beetje inhoudelijk over de verhalen. Ja, Zonder dus het veel te verklappen, want ja. mensen moeten gewoon zelf ja. luisteren. Ja, ja we gaan ja. een paar mooie teasers afgeven. Dat is ja, een ja, ja. Goed idee. Gilles, Carina, dank. Ja, uh, bedankt. En ik ben zeer benieuwd hoe dat uh, vorm gaat krijgen, die uh, podcast. Ja, wij nee, echt ook. ook. Nee, ook. <laughs> maar heb je nog een leuk muziekje? Ik heb uh, Billy uh, Joel met uh, Pianoman. Nou, we gaan dan maar we gaan we daar naar luisteren. Dan gaan we naar de boodschappen en wij zijn.